Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Obama heeft zijn landgenoten opgeroepen om vroeg per post te gaan stemmen. Hij is bang dat de huidige president Trump het stemmen per post zal proberen te saboteren. Trump heeft al gezegd dat hij de posterijen minder geld wil geven, zodat poststemmen niet op tijd verwerkt kunnen worden. De verwachting is dat door corona veel meer Amerikanen per post willen stemmen dan in voorgaande jaren. De democraten willen daarom dat er meer geld komt voor de posterijen om dat in goede banen te leiden. Maar Trump is dat niet van plan.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 Het is voor de derde avond op rij onrustig geweest in de Haagse Schilderswijk. Tientallen jongeren zijn de straat opgegaan en de politie heeft opnieuw mensen aangehouden. Aan het Jacob van Kampenplein brandde een wijkcentrum uit. Volgens ooggetuigen gebeurde dat nadat een molotov cocktail tegen het gebouw was gegooid. Het vuur kon worden geblust, maar de schade was aanzienlijk. De eigenaar van een supermarkt in Noord-Deurningen in Twente heeft een, in een gesprek met de veiligheidsregio beloofd zich voortaan aan de coronamaatregelen te houden. Gisteren moest de supermarkt sluiten omdat hij de coronamaatregelen niet naleefde. De veiligheidsregio noemt het gesprek constructief. De supermarkteigenaar werkt aan een plan van aanpak. Mogelijk kan die begin volgende week weer open.